De Wereldgezondheidsorganisatie schrijft op X dat ze geen contact meer hebben met het Al-Shifa ziekenhuis. Dat is het grootste ziekenhuis in de Gaza-strook. De WHO denkt dat hun medewerkers aan het vluchten zijn. Het Israëlische leger heeft gezegd dat ze gaan helpen met het evacueren van de baby's die in dat ziekenhuis liggen. Gisteren viel daar de elektriciteit uit toen de brandstof voor de generatoren opraakte. Daardoor is er ook geen stroom voor baby's die in couveuses liggen. Het ziekenhuis heeft met het Israëlische leger afgesproken dat ze worden weggehaald, zegt verslaggever Sander van Hoorn. Onduidelijk is hoe en wanneer dat gaat gebeuren. Onduidelijk is wat er met de andere patiënten in het ziekenhuis gaat gebeuren. Onduidelijk is ook wat er met de patiënten en de mensen in de ziekenhuizen in de andere delen van, het noorden van de Gazastrook gaat gebeuren. De WHO heeft nu nog een keer opgeroepen tot een staakt het vuren. Voor bewoners van een flat in Rotterdam was het een onrustige nacht. In een appartement op de zevende verdieping brak brand uit. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht omdat hij rook had ingeademd. Ook een andere bewoner moest naar het ziekenhuis. In totaal werden negen woningen ontruimd. De brand is ondertussen onder controle. We hebben er een bronzen plak bij. Antoinette Rijpma de Jong is derde geworden op de 3000 meter... bij het wereldbekertoernooi Schaatsen in Japan. En dat is een hele verrassing... want ze had zich daar eigenlijk helemaal niet voor gekwalificeerd. Maar omdat onder andere Irene Schouten had afgezegd... mocht ze toch meedoen. Het goud ging naar de Noorse Ragne Wicklund. Die vond het jammer dat Schouten niet meedeed. Well, of course, uh, I uh... Ik heb nog niet tegen haar geracet, zoals in een paar op de 3K. Dus hopelijk kunnen we dat that seizoen doen. Dus ja, natuurlijk wil ik het zien en het niveau met haar vergelijken. Ik zou het graag willen weten hoe goed ze is tegen overschoten. Dan nog het weer. We beginnen de dag met nevel en mist. Aan de kust kan er een bui vallen, maar voor de rest begint de dag droog. In de middag meer bewolking en in het zuiden wat regen. Het wordt 9 graden. verkeersupdate.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 En welkom bij ZFM Jazz op deze hoe is het mogelijk zonnige zondagochtend in de herfst. Na alle regen van de afgelopen dagen heerlijk om de zondagochtend met een zon te beginnen. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben vandaag de samensteller en presentator van dit programma. Een speciaal welkom voor mijn trouwe luisteraars in Swinging Downtown Woerden... en natuurlijk ook in Marbella. En een special welcome as well for our English-speaking listeners. De uitzendingen van vandaag heeft als thema de Altsaxofoon. Er is een keur aan Altsaxofonisten in de jazz. Denkt u natuurlijk maar aan Charlie Parker, maar ook aan Julian Cannonball Adderley, de eerste. Jazzartiest die ik ooit in Nederland zag optreden in uh, het oude Koerhaus in Scheveningen. Maar ook Paul Desmond natuurlijk. En nog vele andere als saxofonisten passeren vanochtend de revue... waaronder ook uit de Nederlandse jazz scene Tieneke Postma en Candy Dulfer. Daarnaast horen we wat goed in het gehoor liggende mainstream jazz. Deze keer veel heb ik geput uit de vijftiger jaren... ...van een keur aan binnenlandse en buitenlandse muzici. Ik besluit de tweede uur met een blok... ...met alleen maar Nederlandse jazzmuzici. Ik begon deze uitzending met... ...u heeft het ongetwijfeld herkend... ...het Dave Brubeck Quartet... ...met Dave Brubeck op de piano... ...Paul Desmond op de sax, ...Eugene Wright op de bas ...en Joe Morello op drums. Het was de trolley song wat stond op zijn uh, cd His Greatest Hits... Uh, die uitgebracht werd, deze verzamelaar, op Columbia in 1995. Dan heb ik nu alweer de eerste vocalisten van vandaag klaarstaan... en dat is Diana Washington. En we duiken gelijk terug in de 50er jaren. om precies te zijn uh, 17 maart 1955... opgenomen in New York City... En Dinah Washington wordt hier begeleid door... ik kan wel zeggen de crème de la crème... Clark Terry op trompet... Jimmy Cleveland op trombone... Paul Kinichet op tenor... Cecil Payne op bariton... Winton Kelly piano... Barry Gilbraith gitaar, Keeter Betts op bass... en Jimmy Kopp op drums. En het arrangement wat gespeeld wordt... is van niemand minder dan Quincy Jones... Van de LP, For Those in Love, luisteren we naar You Don't Know What Love Is. You don't know what love is Until you've learned the meaning of the blue Until you've loved a love you've had to lose, you don't know what love is. You don't know how lips hurt until you've kissed and had to pay the cost. Until you flipped your heart and you have lost No, you don't know what love is Do you know how a lost heart feels The thought of Kissing, you don't know how our hearts burn for love that cannot live yet never dies. Until you faced each dawn with sleepless eyes, no, you don't know what love is bye mm -hmm. Een prachtige Dino Washington met... You don't know what love is. We gaan naar een andere grootheid in de jazz. Twee zelfs. Duke Ellington en Johnny Hodges op Alt. Uh, er werd in... Uh, 20 1959... oftewel 20 februari... kwam de LP... Duke Ellington en Johnny Hodges... Play the Blues Back to Back. Uh, en naast Duke op piano en Johnny op alt, horen we Harry Edison op trompet, Leslie Span op gitaar, Sam Jones op bas en Joe Jones op drums. Luistert u naar Royal Garden Blues. en Johnny Hodges... Royal Garden Blues. Dan staat klaar... Julian Cannibal Adderley. Vaak treedt hij op in... Uh, <coughs> quintetbezetting samen met zijn broer Ned. Maar hier heb ik een... LP waar Julian... samenspeelt met de pianist... Bill Evans. En ze worden verder begeleid door Percy Heath... op bas en Connie Kay op drums. De ritmesectie van het Modern Jazz Quartet. Een opname... Uit 1961 januari en februari in New York City opgenomen. De titel van de LP was Know What I Mean. En we gaan luisteren naar wel een heel bekend nummer, namelijk van bekend geworden door Frank Sinatra, maar hier is dus in de uitvoering van Cannibal Adderley en Bill Evans Nancy with the Laughing Face. Dat was Julian Campbell Adderley met Bill Evans en Nancy with the laughing face. Dan uh, gaan we even een uitstapje maken naar ons eigen land. En we gaan luisteren naar Frits Landersbergen. En als ik Frits Landersbergen zeg, dan denk ik ook gelijk aan Jess <coughs> aan, uh, in Zandvoort in Theater de Krocht. Frits is samen met uh, Jean-Louis van Dam. De programmeur van die concerten. En voor degene die in Den Haag wonen. En ik weet dat ik daar ook luisteraars heb zitten. Is Frits op dit moment ook aan het programmeren. Met soortgelijke muziek in Wassenaar in Theater Warnaar. Maar goed terug naar Jazz in de Krocht vanmiddag. Treedt daar op het trio Harry Happel. Met Harry Happel op piano. Sven Happel op bas. En Jasper van Hulte op drums. Uh, en zij uh, introduceren... hun nieuwe cd... die is getiteld... Introduction. Uh, Trioduction moet ik zeggen. Uh, ik hoorde van Hans Rijmers... de voorzitter... dat er nog een paar plaatsen vrij zijn. Uh, niet veel meer. Dus uh, haast u... als u nog uh, vanmiddag... naar dit prachtige concert... Altijd reuzesfeervol in de krocht, wat daar door Hans en zijn mensen wordt georganiseerd. Altijd een feest om in de krocht te zijn. Vanmiddag aanvang, half drie, zaal open dacht ik, half twee of twee uur. Uh, misschien zien we elkaar daar. Terug naar Frits Landersbergen. Frits heeft een fantastische productie aan cd's op zijn naam staan... En ik heb een wel heel bijzondere, dacht ik, uitgezocht. De cd die heet Vibes and Other Matters. En ook wel getiteld Just Me. En waarom Just Me? Omdat je maar twee uitvoerende artiesten hoort op die cd. Dat is namelijk Edwin Corsilius, Zijn trouwe maat op de bas. En Frits zelf. En Frits hoor je en op vibrafoon en op drums en op piano. Met andere woorden... Uh, een aantal keren opgenomen en de diverse partijen ingespeeld. En op deze manier, met alleen dus Frits op drie instrumenten en Edwin op de bas, luisteren we naar Giant Steps. Dat waren de klanken van Frits Landersbergen met zijn eigen compositie Giant Steps. Dan uh, gaan we luisteren naar Benny Carter. Zowel op ALT als op uh, Tom uh, Tenorsax. Uh, en op. Uh, sorry, uh, hij speelt Alt en trompet. Uh, Benny Carter. met Ray Bryant op piano, Niels Henning Ursted Petersen op bas en Jimmy Smith op drums. Het is een opname. Uit uh, het jazzfestival van Montreuil in 1977. Luistert u naar Undecided. En dat waren de klanken van Benny Carter. Er gaat bijna geen uitzendingen voorbij. <coughs> of ik draai wel wat van een van mijn favoriete pianisten Gene Harris. Volgens mij is hij niet of nauwelijks in Europa geweest. Hij trad met name aan de uh, West Coast uh, op in Amerika. Maar uh, ik vind het altijd een fantastisch virtuoze pianist... Hij wordt hier begeleid door Andrew Simpkins op bas en Bill Dowdy op drums. Uh, het uh, werk is getiteld, uh, een hele bekende, gecomponeerd door Ned Adderley, The Work Song. Het komt van de CD Babes Blues. Luistert u naar Gene Harris en The Three Sounds met The Work Song. En Die moet ik even voorzetten en hier komt hij. Ja, een bijzondere uitvoering van The Work Song door Gene Harris. In een uitzending die gewijd is aan de Altsaks... mag Charlie Parker natuurlijk niet ontbreken. Ik heb een hele mooie verzameling van opnames van Parker. Een tig aantal cd's heruitgebracht. Dat waren natuurlijk in dat tijd LP's. En dat beslaat de periode 1949-1953... En Charlie trad onder andere in die jaren op in Birdland in uh, New York. Uh, deze opname, dit is een radioopname die live werd uitgezonden vanuit Birdland. En we horen Charlie Parker daar natuurlijk op altsax, Dizzy Gillespie op trompet. Bud Powell op piano. Tommy Potter op Bass en Roy Haynes op drums. En het aardige is, aan het eind van het nummer hoort hij ook de afkondiging door de radiopresentator... en dat was Sid, Symphony Sid Thorin. Hij was zeg maar de master of ceremony. Uh, en het nummer is een uh, absolute klassieker. Uh, luistert u naar Charlie Parker vanuit Birdland met Round Midnight. En dat was uh, Charlie Parker. En de afkondiging die, uh, is er kennelijk toch afgeknipt. Uh, we gaan verder met uh, George Shearing. George Shearing is een quintet met uh, daarbij zangeres Nancy Wilson. Uh, verder horen we Warren Chesson op vibrafoon, Dick Garcia op gitaar, Ralph Pina op bas, Fornel Fournier op drums en Armando Perazza percussie. Een opname uit uh, 1961. De CD The Swingings Mutual. De, we luisteren naar On Green Dolphin Street.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 Dat was uh, Nancy Wilson met uh, Green Dolphin Street. Dan uh, heb ik nu klaarstaan nog een keer een vibrafoon als begeleidinginstrument. Wat zeg ik? Nog meer als solistisch instrument. Namelijk John Coltrane en uh, Milt Jackson. En het nummer wat we nu gaan luisteren, dat is... The Night We Called It a Day. En ze worden begeleid door Hank Jones op piano, Paul Chambers op bas en Connie Kay op drums. Het komt weer uit de 50's. Opname het uh, Hackensack. Nou, dan weet u het al, dat is natuurlijk uh, Jerry Van Geller, uh, Hackensack, New Jersey. Opgenomen op 16 augustus 1957. Backs and Train met The Night We Called It A Day. John Coltrane en Mill Jackson. The night we called it a day. Dan uh, zijn we alweer aan het laatste nummer van het eerste uur aangeland. En uh, dat is de eerste Nederlandse altsaxofonist uh, die ik vanochtend draai. En dat is Tineke Postma. Tineke Postma speelt bij de WDR Big Band. West-Duitse Rundfunk Big Band. Het is een live opname uit uh, mei 2023. Dit jaar dus gemaakt in de Kulnog Philharmonie. En het is een echt standaard werk. Uh, watch, watch what happens. Ik hoop u weer na het nieuws en de boodschappen aan te treffen... bij het tweede uur van ZMF, ZFM Jazz. Maar nu dus Tieneke Postma en de WDR Big Band. Watch what happens.